De verwachting is dat ze niet direct gaan onderhandelen, maar eerst onder leiding van de informateur gaan kijken of er een basis is voor verdere gesprekken. Tweeënhalve week geleden liepen de onderhandelingen tussen de vier partijen vast op meningsverschillen over migratie. De Amerikaanse ambassade in Israël blijft voorlopig gevestigd in Tel Aviv. President Trump had tijdens de verkiezingen beloofd om de Amerikaanse ambassade te verhuizen naar Jeruzalem. Maar daar komt hij nu op terug. Volgens ingewijden doet hij dat om de kans op een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen zo groot mogelijk te maken. En de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem zou zeker in de Arabische wereld voor enorme woede zorgen. Modderstromen als gevolg van heftige regenval blijven de bevolking van Sri Lanka bedreigen. Ruim 200 mensen zijn al omgekomen en de verwachting is dat dat aantal nog verder oploopt. Zeker 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. De eilandstaat in Zuid-Azië heeft ieder jaar last van het regenseizoen, maar dit keer trekt er een moesson over die zorgt voor extreem veel regenval. Daarnaast zorgt ontbossing ervoor dat er sneller modderstromen ontstaan. Er komt een extern onderzoek naar het instorten van een deel van de parkeergarage die bij Eindhoven Airport gebouwd wordt. Bouwbedrijf BAM heeft daarvoor een adviesbureau aangewezen. Eerder deze week begonnen ze zelf al met een onderzoek. Zaterdagavond kwam een groot deel van de parkeergarage naar beneden en er is nog steeds instortingsgevaar. Het weer dan, vanavond blijft het vooral in het zuiden nog lang warm. Morgen zonnig en warmer dan vandaag met 24 tot 29 graden. Later in het zuiden stapelwolken en meer kans op regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de, ANWB. de Files in de Randstad nog met de meeste vertraging op de A12. Van Utrecht naar Arnhem, bij knoop het lunette, drie kilometer. Kost je bijna een kwartier. En verderop bij Maarsbergen, 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer vrij. Vertraging nog ongeveer een half uur. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, bij knoop het Oude Rijn, 6 kilometer. Vertraging zo'n 15 minuten. Na 16 Rotterdam richting Breda, bij knoop het Ridderkerk, 5 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. En op de N201 van hoofddorp naar Hilversen bij Meidrecht, 2 kilometer. En dat kost je een kwartier. Tot zover de verkeersinfo.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Van de wereld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 Gevonden, dan stort ze mijn hart vol En al het Altijd. liefst uit Londen Van de wereld weet ik niets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 beat it up beat pills right now athletic in the streets, i got skills right now hey red red with some red baby how Ballin' in that club it's a speed y'all pop that bitch spray sprayer like red yellow diamonds on you like a glass of lemonade kill me, kill me. i thought I I t white, -White. newport New i want Thousand dollar burger bag and a broad I'm trying to fuck with you till we all like support. I split it with you if we get half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas, cause life is short. No passport to go with me, I to get deported. Raise, let, go, let go and have a good time. Have a look, have a good time. Have a look, have a good time. You please, Let go, let go. And have Shots. whole thing just you want to fucking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 bye Dfm zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Just stop you crying, it's a sign of the times.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 Yeah When I ruled the world, see, it doesn't matter where we all go, it doesn't matter if the same room, it's naturally. See you.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 Als je dan toch op een gegeven moment zoiets hebt, uh, van ik uh, kan nog iets uh, helemaal draaien voor uh, achter, uh, dan zal ik dat zeker doen. Uit 81, Patrick Cowley, je Manager. Tot straks na 8 uur. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.